6 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er komt geen VN-onderzoek naar de mogelijke gifgasaanval in Syrië. De VN-veiligheidsraad vindt wel dat er duidelijkheid moet komen, maar over een concreet onderzoek werd de raad het vannacht niet eens. Volgens diplomaten lagen Rusland en China dwars. Op dit moment zijn VN-deskundigen in Syrië om meldingen over eerdere gifgasaanvallen te onderzoeken. Onder andere minister Timmermans wilde dat ze ook nu in actie zouden komen, maar dat gebeurt dus niet. In China is de rechtszaak begonnen tegen Bo Xilai... ...wegens omkoping, corruptie en machtsmisbruik. Bo leek voorbestemd voor een toppositie in de communistische partij... ...en de regering in Peking, maar vorig jaar maart werd hij afgezet... ...als bestuurder van de stad in de provincie Chongqing. Dat gebeurde nadat zijn vrouw betrokken was... ...bij de moord op het Britse zakenman. Bo Xilai zou zijn macht hebben misbruikt om de moord te verdoezelen. Bijna de helft van de kinderen van vijf jaar krijgt zakgeld. Dat blijkt uit onderzoek van het NIBUD in samenwerking met ING. Het NIBUD is verbaasd over de uitkomst. Het instituut adviseert ouders om pas met zes jaar met zakgeld te beginnen. Verder vindt het NIBUD het verbazend dat bijna één op de vijf kinderen van tien nog geen zakgeld krijgt. Met zakgeld leren kinderen de waarde van geld en van producten kennen, zegt het NIBUD. Oud-president Mubarak van Egypte krijgt na zijn vrijlating uit de gevangenis huisarrest. Dat is bekendgemaakt door de staatstelevisie. Gisteren bepaalde de rechtbank in Cairo dat het voorarrest van Mubarak moet worden opgeheven. Vanwege fouten begint het proces tegen hem van vooraf aan. Vrijlating van Mubarak zou waarschijnlijk heftige reacties hebben opgeroepen. En daarom heeft het leger besloten een huisarrest op te leggen. Een Duitse vrouw die vorige week bij Hawaii werd aangevallen door een haai, is overleden. De 20-jarige vrouw was aan het snorkelen bij het eiland Maui. toen een haai haar hele rechterarm afbeet. Ze werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en daar is ze nu overleden. Het weer nog bulkt en in het westen en zuidwesten wat regen. in het noordoosten de meeste zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 22 augustus. Goedemorgen. De Verenigde Naties willen wel snel duidelijkheid, maar geen onderzoek de mogelijke aanval met gifgas in Syrië. Misschien kan correspondent Wouter Zwart het zo uitleggen. Sander van Horen praat ons bij over wat er naar buiten komt... over de aanvallende slachtoffers. En we praten vanochtend met een expert van TNO. Hij weet alles van de bescherming tegen chemische wapens. Joris van der Kerkhof in Cairo staat vanochtend bij de gevangenis... waar nu nog oud-president Mubarak zit. En we volgen natuurlijk ook het proces in China tegen Live. We hebben de cijfers van Ahold. De Tesla-fabriek in Tilburg gaat draaien. En u kijkt niet alleen naar uw smart-tv. Uw smart-tv houdt u ook in de... De gaten. Hoe dat zit, hoort u straks. Gewoon ja. naar de radio blijven luisteren. En muziek dat hebben we ook van Amy McDonald. Ja.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 I'm gonna Up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? where you gonna, go? where you gonna sleep tonight? Over zes u luistert naar het NOS Radio In Journaal. We gaan nu bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. De VN-veiligheidsraad wil duidelijkheid over een mogelijke gifgasaanval... in Syrië gisteren, maar stelt geen extra onderzoek in. Dat is de uitkomst na drie uur vergaderen. De Veiligheidsraad noemt het geweld wel een serieuze escalatie van het conflict... zei de voorzitter van de Veiligheidsraad. All council members agree that any use of chemical weapons... By any side. Under any circumstances, is a violation of international law. Er zit al een onderzoeksteam van de VN in Damaskus om een mogelijk eerdere gifgasaanval te onderzoeken. Het Syrische regime noemt de beweringen over een chemische aanval propaganda van de oppositie. Er zouden mogelijk meer dan duizend doden zijn gevallen. Volgens een Syrische arts was één op de drie gewonden die hij in het ziekenhuis zag, een kind. Like about 30% of the injured, uh, and, and this is Ook deze arts weet niet zeker of het om een chemische aanval ging, maar hij zag wel symptomen daarvan zoals vernauwing van de pupillen, verstikking en misselijkheid bij de gewonden. Dan door naar Egypte. De verdreven president Mubarak verlaat waarschijnlijk vandaag de gevangenis. Volgens de rechter heeft Mubarak lang genoeg in voorarrest gezeten en mag hij zijn proces buiten de gevangenissen afwachten. Maar helemaal vrij is hij niet, zegt verslaggever Jan Eikelboom. Vanavond werd bekend dat hij uh, daar wel huisarrest krijgt. Dus hij is niet helemaal vrij om te gaan en te staan waar hij wil. Uh, bovendien is hij natuurlijk nog niet van de zaak af. Alleen dat voorarrest is opgeheven. De rechtszaak zelf die moet nog dienen. Maar oh ja, Mubarak uh, die is al 85. Die rechtszaak die kan nog jaren gaan duren. En het is dus maar zeer de vraag of hij ooit nog in de cel terecht zal komen. Maar helemaal er vanaf is hij dus nog niet. De vrijlating van Mubarak zou naar verwachting heftige reacties in het land hebben opgeroepen. En daarom is besloten om de oud-president huisarrest op te leggen. Guardian-journalist Glenn Greenwald zegt dat hij doorgaat met het publiceren van onthullingen... over privacy-schendingen door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Het zei hij in Nieuwsuur. Zijn partner David Miranda werd urenlang op het Londense vliegveld Heathrow vastgezet en verhoord. Greenwald begrijpt de aanpak van de Britse overheid niet. De acties van de Britse regering waren abusive en thuggish. en de kinds of dingen die men verwacht te zien in de meest oppressieve staten op the planet die niet geloven in any sort of soort van persvrijheid, zoals China of worse. Het heeft niets gedaan but backfire op hen, as it was obvious dat het would from vanaf het De journalist van The Guardian denkt dat zijn partner negen uur lang is vastgehouden om hem te intimideren. En so the feit dat ze hem voor de hele periode period die de wet toelaat. Gisteren werd bekend dat de Britse premier Cameron... persoonlijk opdracht gaf om in te grijpen bij The Guardian... vanwege de publicaties over de Amerikaanse geheime dienst, NSA. De krant moest materiaal van Snowden wissen. En dan hebben we nieuws van 40 jaar geleden. Amerikaanse president destijds Nixon en Sovjet-leider Brezhnev... spraken in 1973 een uur lang in het Witte Huis. Dat gebeurde voorafgaand aan een Amerikaans-Russische top. Te horen is hoe Nixon Brezhnev probeert te van overtuigen om samen te werken. We Oud-president liet in totaal 3700 uur aan telefoongesprekken en bijeenkomsten opnemen. Hopelijk in iets betere kwaliteit. Dat deed hij in het geheim. Gisteren werd het laatste deel openbaar gemaakt. Opnames gaan verder vooral over Nixon's problemen... toen het Watergate-schandaal naar buiten kwam. We kijken voor u vanochtend uh, voor het eerst in de kranten. En dan zien we dat het gaat over Syrië. Voornamelijk over Syrië en de mogelijke gifgasaanval. NRC Next opent met... Uh, Foto van een jongen die het overleefde. Een jonge jongen, de haren nog nat. Misschien nat gemaakt om uh, wat er op zijn huid zat weg te krijgen... Bij de Syrische hoofdstad de Masked vielen gisteren honderden doden. Volgens het verzet voerde het regeringsleger aanvallen met gifgas uit. Hij overleefde, staat er bovenop. En onder de foto waarschuwing. De foto's op pagina 5 kunnen al schokkend worden ervaren. En dat geldt eigenlijk voor alle foto's op dit moment in de kranten in Nederland. Zeker, die ook voor op het AD. Halve pagina neemt hij in beslag. Tussen de lijken, gehuld in witte lakens, staat een oude man met een baard... die een klein babytje, waarvan het gezicht nog te zien is, tussen de anderen legt. Indringend ook de foto's op de voorpagina van Trouw. Want daar liggen twee kleine jongetjes, ook onder een laken, hun gezichten nog uh, niet toegedekt. En op de voorhoofden van de jongetjes, die uh, ja, duidelijk zijn omgekomen, niet meer leven. zijn een uh, stukje tape met daarop een cijfer: 03 en 00. Ook de Volkskrant ook een foto dode Syriërs daarop te zien, uh, vooral ook veel kinderen, maar ook oudere mannen. Allemaal liggen ze op de grond, ze zijn bij elkaar gelegd. Ze kwamen hier binnen met toegeknepen ogen, koude letematen en schuim rond de mond. Uiteraard gaan wij het vanochtend uitgebreid hebben over die aanval uh, op Syrië, in Syrië. Er is ook ander nieuws in de kranten vanochtend, bijvoorbeeld... Uh... De voorpagina van het FD, daar lezen we dat de KPN-top onderhandelt over een deal met de Mexicanen, met Carlos Slim. De startschot van Amerika Mobiel in juridische strijd om macht bij de KPN. KPN is een Mexicaanse groot aandeelhouders, onderhandelen achter de schermen koortsachtig over een oplossing voor de juridische strijd. Die is ontbrand over de zeggenschap bij het telecombedrijf. Dat zeggen diverse bronnen tegen het FD. En de Telegraaf opent met politiek nieuws. Verzachten pensioenpijn, hele puzzel, is de kop over het uh, artikel achter de Haagse schermen broedt het kabinet op een bijstelling van de omstreden pensioenplannen. Staatssecretaris Kleinsma en Wekers van Financiën die willen een ultieme poging doen... om hun voorstellen door de Senaat te loodsen. Het kabinet wil namelijk de oppositie aan boord krijgen. En zo, doen, als we dat al hebben, ook houden. Staat in de Telegraaf vanochtend. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien, het LOS Radio 1-journaal. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Nederlands Handbalverbond moet flink bloeden. voor het teruggeven van de organisatie van het EK. vorig jaar. De Europese Federatie legde de Bond in totaal. 550.000 euro aan boetes op. Volgens Tjark De Lange, voorzitter van de Handbalverbond. een veel te zware straf. Het bedrag is enorm hoog. en staat ook niet in verhouding, denk ik, tot, uh, uh, tot het teruggeven van het WK. en de kosten die het. Die, die het EAF eventueel meer gemaakt zou hebben. De Europese handbalfederatie zegt... we hebben 2,5 ton aan kosten gemaakt. Waar is dat op gebaseerd? Wat zijn dat voor kosten? Nou, ze claimen bijvoorbeeld hotelkosten. Waarop wij zeggen, ja, in Nederland had je ook gewoon hotelkosten gehad. En zo kunnen we eigenlijk het hele traject doorgaan. Het zijn de kosten die ze überhaupt gemaakt zouden hebben... die overigens ook nergens op gebaseerd zijn in de zin van... Uh, we kunnen zien dat we in Servië nu veel meer uitgegeven hebben dan in Nederland. Want, uh, hoofdzakelijk omdat ook de contracten daarvoor in Nederland nog helemaal niet getekend waren. Dus ze hadden helemaal geen idee hoeveel ze uit zouden geven in Nederland. Deze boete, meer dan vijf ton. U heeft op dit moment een schuld van ongeveer een half miljoen euro. U bent wat aan het terugkrabbelen. Het was meer dan een miljoen euro. Dit kunt u toch gewoon niet betalen? Uh, het Natuurlijk uh, kunnen we dat niet betalen. Maar dat is voorlopig ook nog niet aan de orde, of dat betaald moet worden. Laten we dat eens nog maar eens afwachten hoeveel dat nu uiteindelijk wordt. Feit is natuurlijk dat je gewoon praat over geld van onze leden. En dat, je, dat wij als bestuur er alles aan zullen doen... om te voorkomen dat we dat geld, geld wat eigenlijk voor onze handbalverenigingen is... uitgeven aan een dergelijke boete. Die bovendien nog eens, eh, waar het, bovendien nog eens heel discutabel is van ja, waar is dat nu eigenlijk op gebaseerd. Ja, dat kunt u vinden, maar het is realiteit. Dit bedrag staat er nu. Nee, het de bedra nee, bedrag staat er nog niet. We hoeven we ook nog niet te betalen. Dus er staat nog helemaal niets. Er is een uitspraak van de eerste, hè, van, de, van de commissie van het EAF. Er is nog een beroep, er is nog het kas. Dus er staat nog helemaal niets. En u denkt dat die boete aanzienlijk lager zal gaan worden uiteindelijk? Ja, dat zal wel moeten. Anders? Ja, ik kan nu nog niet over anders spreken, maar het is natuurlijk... Ik bedoel, het zou wel heel raar zijn als het NAV 550.000 euro zou moeten betalen... voor het teruggeven van dit EK. Als je bovendien nog eens een ogenschouw neemt... dat het, het eerste, de eerste bond zou zijn binnen de EAF... die überhaupt iets terug moet betalen. En lang niet de eerste bond die een toernooi heeft teruggegeven. U zegt, er bestaat eigenlijk helemaal geen regelgeving op dit gebied? Er bestaat geen regelgeving, er bestaat geen jurisprudentie. En wat er is, is allemaal heel marginaal. En is eigenlijk alleen voor, uh, voor, voor kleine jeugdtoernooien, et cetera... Uh, voor de grote toernooien bestaat er geen jurisprudentie... voor het teruggeven van, van, uh, van EK's of WK's. Het is wel een mokerslag natuurlijk voor u als bestuur van het NHV. ging net weer de goede kant op. Fantastische kwalificatie voor het WK in december. Overwinningen op uh, Rusland. Schuld die minder werd. En nu dit weer. Nou, het is niet zozeer een mokerslag in die zin. Omdat we natuurlijk wisten dat, het, dat er een beslissing aan zou zat te komen van de EAF. Wij gaan gewoon door op onze weg... Van herstel, daar zijn we goed mee bezig. Er is enorm veel positieve energie bij de verenigingen. Dus die gebruiken we. We zien ook in de, inderdaad de nationale teams die veel succes hebben. Je vergeet erbij ook nog eens dat de jongens een vijfde plek op het WK hebben gehaald. De jongens onder 19. Dus er zijn gewoon hartstikke veel goede succes. En daar gaan we gewoon op door. En deze beslissing ligt er nu. Dat is prima. Wij gaan er, het, het, het tegen in beroep uiteraard op, op de kortst mogelijke termijn. En we zullen zien waar het, waar het schip zal stranden. Zegt Tjark de Lange. Hij is de voorzitter van het Handbalverbond. En Richard van der Maden sprak met hem. Het gaat er al maanden over bezuinigingen op uh, gevangenissen. De discussie over alternatieven voor gevangenisstraf. Deze week in het Radio 1-journaal een serie over verschillende soorten straf. Vandaag de enkelband. Er waren plannen om het gebruik van de enkelband uit te breiden. Maar dat stuitte op uh, heftig verzet. Het zou een te lichte straf zijn. Maar klopt dat beeld? Josefien Tree, liep een middag mee met Abdel Lafar, enkelbandspecialist van de reclassering. Kijk, als ik hier klik, beweegt hij. Het bewegende pijltje is die meneer? Ja, dat is die meneer, ja. Zie je nu een plattegrond van de stad? Snelheid, 70, 60, 70 kilometer. zit hij in de auto dus. De hoogte, ja. Zie je? Zie je? Nou gaat hij terug naar zijn huis. Zie je? Hij ja, was even ergens op bezoek. Ja, dus hij was hier op bezoek, dat kan ik zien. Kijk, hier. En in bepaalde tijden mag je naar buiten en bepaalde tijden moet hij thuis zijn. Nee, en Zo'n enkelband heeft Daniel ook en daar heb je straks uh, het eerste gesprek mee, hè? Ja, uh, eigenlijk is hij twee weken geleden gestart. Alleen ik was er toen niet. Hij heeft mijn collega namens mij om aangesloten. Maar mijn collega heeft niet te veel gezegd. Hij zei, dan moet je toch bij elkaar zijn. Die gaat jou alles uh, door, met jou doornemen. Kom maar binnen. Hoi. Heb jij al een koffie of vier koffie? Nou. Nee? Ja, no. okay. Deze twee weken met enkele man. gegaan? Ja, goed. Ben je aan gewend? Ja, ik heb er geen last van gehad. Geen last van gehad? Oké. Okay. Zal ik even kijken. Nee. Zit je niet te strak of zo? Nee, ik heb er geen last van. Enkelband wordt even gecontroleerd. Ja, hij, zit, hij, zit, hij, zit, hij zit ook geen. Nee, hij zit goed. Nee, nee, een zwart bandje met een ja, zwart blokje eraan, eigenlijk, ja, hè? Ja, dat is het. Een beetje. Ja, Alleen die eerste paar dagen voor mensen is een beetje vreemd moeten wennen, wennen, slapen, weet je. Goed, nou, we gaan. Uh, je bent dus aangesloten dus door mijn collega. Uh, je bent aangesloten in het kader van detentiefaseringen, uh, PP, financieel programma, met een enkelbandje. Het gesprek met Daniel duurt ruim een uur. Abdel legt vooral praktische dingen uit. Je hebt nu huisarrest, dus je hebt bloktijden. Je hebt van 7 tot, ja, tot 9 hè? Door de week. Ja, door de week. En dan heb jij weekends van... Van tot tot... Van 1 tot 9. Tot negen, oké. Okay. Dus en Daniel kan zelf ook vragen stellen. Hoeveel mensen keer bij het kastje weg? Ik wie weet waarom je dit vraagt. Uh, jouw hobby is in scheur, heel veel te doen ja. in scheur. Dat weet ik. Zeg dat gewoon tegen mij. Hoe kan ik het beter naar mijn scheur kunnen komen? Uit Moet je mij niet vragen hoeveel meter mag ik? Want de meters, dan ga ik de formele handelen. Dan mag je helemaal niks. Maar als je mij gewoon vraagt, want ik wil graag bij mijn scheur terecht. Want daar heb ik alle apparatuur en heb ik alles. Ja. Dan ga ik daar met jou overleggen. Want ik vind het ook belangrijk voor jou. Vooral als je straks met school gaat beginnen. Dan geef ik jou daar ruimte voor. Maar dan ga ik met jou dat bespreken. Snap je? Daniel eerste gesprek gehad. Hoe is het zo'n enkelband? Ja, ja, ik moet vro vroeg weer thuis zijn, maar verder moet ik uh, tussen de voordeur en de achterdeur blijven. En waarom um, ben je in de gevangenis geweest? Ja, dat ook mooi voor mezelf. Hoe lang heb je vastgezeten? 13,5 maanden. Toen ik die dag uit de gevangenis kwam, moest ik naar huis en uh, kwam ik reclasseren en de om enkelbanden uit te sluiten. Nog even terug naar Abdel. Wat is het doel van een enkelband? Gecontroleerd, resocialiseren in de samenleving. Mensen vroeg of laat moeten toch jouw buren of mijn buren worden. En door de enkelband proberen wij tussen aanhalingstekens... normale mensen van te maken. En als, je, als de straf, als de delict dat toelaat, dan zegt de rechter oké, okay. en iemand heeft een baan, heeft een gezin, heeft dit, heeft dit, en de delict laat het toe, en is geen schade, uh, geen onrust in de samenleving, in de wijk, dan kan dat de rechter ook zeggen, nou behoud van, van zijn werk en uh, van zijn gezin en dit en dit, dat kan ook. En werkt het? Kijk, ik uh, denk dat het te maken heeft met soort uh, delicten. Er zijn sommige delicten uh, die ik wel al zie terugkeren in de zolders had verbouwen van drugs, bijvoorbeeld. Maar als iemand gepakt tijdens een enkelband aan het dealen... of die uh, delict aan het plegen, gaat hij direct naar de gevangenis... maar komt hij ook niet meer in aanmerking voor een enkelband, hè? Niet na een jaar zegt hij, oh, nou kom ik weer... Nee, dan zeggen we, je hebt het verpest, kom niet meer, is klaar, dit is maar één keer. Mensen zeggen wel eens, uh, ja, zo'n enkelband, dat is toch geen straf? Zit lekker thuis, voet op een kratje bier voor de tv? Oh, nou, daar gaan we mee, denk ik. Voelt het voor jou wel straf? Ja, soms wel. Je leest het op Facebook of ijs. Dat er andere... allerlei leuke dingen aan doen zijn, terwijl je niet mee kan doen. Als je binnen zit in de gevangenis, dan zie je dat soort dingen niet. Lees je dat soort dingen niet, heb je het gewoon gezellig onder elkaar. Dus dan krijg je krijgt van buiten toch niks mee. Dus dan denk je er me ook niet bij aan. Dus ik denk dat eigenlijk zo'n enkelbald nog wel meer straf is als daar zit. Morgen kijkt Jozefien hoe de begeleiding van zeden tegen Quinte werkt. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. In de Champions League voorronde heeft Arsenal een belangrijke stap gezegd... richting de poolfase. De Engelsen waren in Turkije met 3-0 te sterk voor Vener Batje. Een mokerslag voor de ploeg van Dirk Kuyt. Iedereen hier had zich enorm veel voorgesteld van de wedstrijd vanavond. En uh, laten we eerlijk zijn, dat is absoluut niet wat we verwachten. Maar uh, gewoon een zeer terechte uitslag. Ik denk dat we de eerste helft nog wel redelijk gedaan hebben. Je weet dat je gewoon tegen een hele goede, goede ploeg speelt. Een ploeg die uh, denk ik al uh, uh, meer dan tien jaar Champions League speelt. Dus dat het moeilijk zou worden, dat wisten we maar. Ja, dat we op zo'n manier zouden verliezen, dat is heel teleurstellend. En uh, ja goed, uh, ik zal er slecht van slapen. Ja, want het, het lag eigenlijk niet echt aan Arsenal, toch? Nou, je moet niet vergeten dat het wel een goede ploeg is. Alleen, uh, wat ik al zei, de eerste helft... Denk ik in de organisatie stonden we wel redelijk goed, alleen ja, de passing was gewoon niet goed. We waren onzorgvuldig, we verloren denk ik, de bal te makkelijk en uh, ja, we hebben gewoon absoluut niet gespeeld zoals wij kunnen spelen. En het is duidelijk dat we de vorm die we, ja, die we vorig jaar hadden... Met name in de eindfase van het Europese toernooi waarin we speelden. Ja, die hebben we nu nog niet en daar zijn we naar op zoek. En helaas hebben we dat vanavond niet kunnen brengen. Ja, want als je dan dit soort wedstrijden krijgt, dan gaat het vaak over passie en over strijd. Maar het lukt jullie ook niet echt om in de duels te komen hè, vandaag? Jawel, maar dat weet je tegen een ploeg als Arsenal die als geen ander weten hoe ze de bal in de ploeg moeten houden. Hoe ze de bal ja, snel moeten laten gaan. En uh, ja, goed, als je dan uh, ja, net niet scherp genoeg bent of net niet goed genoeg bent, dan kom je altijd een stap te laat. En dan lijkt het alsof je de scherpte mist, maar dat, is ook, uh, dat komt ook door de tegenstander die gewoon de bal goed in de ploeg kan houden. Dus een teleurgestelde Dirk Kuyt. Schalke 04 speelde op eigen veld gelijk tegen Paok Saloniki. 1-1 werd het. De eerste wedstrijd om de Spaanse Supercup dan die is geëindigd in een gelijkspel. Barcelona en Atletico Madrid hielden elkaar op 1-1. Doelpunten werden gemaakt door David Villa namens Atletico en Neymar scoorde voor Barcelona. Lionel Messi bleef in de rust geblesseerd achter in de kleedkamer. Over een week is trouwens de return. De Europa League is vanavond aan de beurt. Daarin komen ook twee Nederlandse teams in actie. AZ moet in Griekenland tegen Atromitos, geen grote naam, maar volgens AZ-trainer Gert-Jan van Beek wel een tegenstander om rekening mee te houden. Uh, technisch vaardig. Dus het is een uh, ploeg wat gaat met uh, goed verzorgd voetbal en met spel. Uh, probeert te scoren te komen. Uh, dus uh, ja, het, het, het, is, het is de warm. Hè? Het, is, uh, het is moeilijk uh, onder die omstandigheden in een hoog tempo te voetballen. Dat doen ze dan ook niet. En, uh, en daarom is het uh, ook gezien de leeftijden van de spelers een, een ploeg met, uh, met een hoop routine. Uh, goede technische vaardigheid. Uh, zit uh, met name achterin met iets minder snelheid. Dus er liggen wel kansen en mogelijkheden, maar we zijn zeker een ploeg waar we, waar we hier wel goede voorbeelden moeten zijn. En ook Feyenoord speelt vanavond. In Rusland is Krasnodar de tegenstander. Kwalificatie voor het hoofdtoernooi is volgens technisch directeur van Geel belangrijk. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor de club. Ik vind het voor Feyenoord zelf heel erg belangrijk, he. voor de uitstraling van Feyenoord. Feyenoord is te lang weg geweest van het uh, Europese platform. En uh, dat wordt tijd dat we weer ons weer presenteren met onze rijke historie. En dat, dat Feyenoord zich weer in Europa laat zien. Uh, en financieel is dat natuurlijk ook altijd uh, welkom. Dat, uh, dat levert dan toch een, uh, ja, een miljoen of twee uh, waarschijnlijk op. Uh, precies weet ik dat niet, maar, maar zo om en nabij. Ja, en dat is ook altijd welkom voor een club van Feyenoord. Dus om die laatste stap te maken om, uh, om echt helemaal financieel gezond te zijn. De wedstrijden van AZ en Feyenoord zijn vanavond te volgen... in een extra lange uitzending van Langs de Lijn. Vanaf half zeven op deze zender Radio 1. Bij de Europese kampioenschappen hockey hebben de Nederlandse mannen... in de laatste groepswedstrijd de Polen verpulverd. Het werd 12-0. Oranje was trouwens al zeker van de halve finale... en daarin speelt Nederland morgen dan tegen Duitsland. Gasland België treft Engeland. Tot zover de sport. Zo dadelijk binnenvaartschippers demonstreren in Duitsland... tegen acties van de sluiswachters. Hoort u een half zeven meer over, dan spreken we met schipper Hornstra. Dit is Radio 1. E. Het is bijna half zeven, tijd voor het NOS Journaal. Dorot Megens, goedemorgen. Goedemorgen. Er komt geen VN-onderzoek naar de mogelijke gifgasaanval in Syrië. De VN-veiligheidsraad vindt wel dat er duidelijkheid moet komen... maar over een concreet onderzoek werd de raad het niet eens. Volgens diplomaten lagen Rusland en China dwars... In China is de rechtszaak begonnen tegen Bozilai Lai... wegens omkoping, corruptie en machtsmisbruik. De provinciebestuurder leek door te stoten naar de top van de partij... maar viel in ongenade en dat gebeurde nadat zijn vrouw betrokken was bij een moord. Bijna de helft van de kinderen van vijf jaar krijgt zakgeld... blijkt uit onderzoek van het Nibud in samenwerking met ING. Nibud vindt vijf jaar erg vroeg. Verder vindt het Nibud het verbazend dat bijna één op de vijf kinderen van tien... nog geen zakgeld krijgt. En op Curaçao heeft ruim een kwart van de bevolking obesitas. Daarmee scoort het eiland net onder de wereldwijde koploper de Verenigde Staten. Blijkt het resultaten van het eerste rapport van de nationale gezondheidsenquête Curaçao 2013. Dat is gisteren gepresenteerd. Het weer bewolkt in het westen en zuidwesten. Wat regen in het noordoosten, de meeste zon en het wordt 20 tot 25 graden.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 In Hollandse zaken, hoe houden we ons staande in crisistijd? De vooruitzichten zijn somber. Ons geld wordt allemaal minder waard. En bijna 700.000 mensen zitten zonder baan. En dan toch positief blijven en kansen zien. Hoe doe je dat? In Hollandse zaken, de vechters en optimisten die juist in deze crisistijd de handen uit de mouwen steken. Vanavond bij Max op Nederland 2. Morgen, het is twee minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We hoorden het. Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd het vannacht niet eens. Rusland en China bleven dwars liggen. En komt dus geen onderzoek naar de mogelijke gifgasaanval van gisteren in Syrië. Ook al is het een serieuze escalatie van het geweld in Syrië, zegt de plaatsvervangend secretaris-generaal Jan Eliasson. Uh, this uh, represents, uh, no matter what the conclusions are, a serious escalation. Uh, with grave and human Voor de Syrische oppositie is het wel duidelijk: het regime van president Assad is bereid om alles te doen om aan de macht te blijven. massacre attention regime is to Maar de Syrische regering ontkent en zegt dat de beschuldigingen nergens op gebaseerd zijn. <tot> Het past allemaal binnen de context van de smerige mediaoorlog tegen Syrië, zegt de legerwoordvoerder. Het Witte Huis heeft zijn diepe bezorgdheid geuit en lijkt er niet aan te twijfelen dat er chemische wapens zijn gebruikt bij de aanval in Damascus. De United States is deeply concerned by reports that hundreds of Syrian civilians have been killed in an attack by Syrian government forces, including by the use of chemical weapons, near Damascus. Maar voorlopig komt er in Damascus dus geen onderzoek naar de gebeurtenissen van gisteren. Al zegt de Argentijnse ambassadeur dat alle leden van de Veiligheidsraad het erover eens zijn dat chemische wapens niet gebruikt mogen worden.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 Families. Maar een onderzoek komt er niet. Vanuit Washington hoort u straks Wouter Zwart daarover. Over de beslissing van de VN. Trouwens ook de opstelling van de Verenigde Staten. En het laatste nieuws vanuit Syrië krijgt u straks van onze correspondent Sander van Hoorn. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Terug naar eigen land. Nederlandse binnenvaartschippers Die zijn namelijk de acties van Duitse sluiswachters. Miram beu. En dus schrijpen ze vandaag een demonstratie van die sluiswachters aan om zelf te demonstreren. Een tegenactie dus van Nederlandse schippers. In de Duitse Minden hopen de Duitse vakbonden vandaag honderden sluiswachters op de been te krijgen... om te demonstreren tegen voorgenomen bezuinigingen. Bokke Hornstra is binnenvaartschipper en ligt op dit moment in het kanaal bij Minden. Meneer Hornstra, goedemorgen. Kunt u uitleggen um, waarom er door die sluiswachters wordt gedemonstreerd? Want wij begrijpen dat het is tegen voorgenomen bezuinigingen. Uh, waar zit hem dat in dan? Uh, waar alle bezuinigingen natuurlijk in zitten, in, in geld. Uh, er moet bespaard worden. En uh, meneer Ramsouwer, dat is de minister van verkeer in Duitsland... die heeft dus besloten om te gaan reorganiseren. Uh -huh. En uh, heeft nu inmiddels wel beloofd dat het niet tot gedwongen ontslagen zal leiden... maar in natuurlijke afvloeiing. Maar dat zijn woorden en de Verdi, dat is dus de vakbond van de sluiswachters, maar... Dat is dus van de hele Sifa-tand. Het wordt nu wel op de sluiswachters gegooid... maar dat is een heel uh, apparaat. Zoiets als Rijkswaterstaat in Nederland. Ja. Maar dan alleen op watergebied. Okay. Rijkswaterstaat heeft in Nederland ook de wegen. En uh, op die beloftes willen hun niet ingaan. Hun, wil, hun willen dat zwart of wit. M maar je kunt toch niet zomaar... als het om sluizen gaat een aantal mensen ontslaan... of in ieder geval uh, reorganiseren... Uh, zonder dat dat gevolgen heeft voor, uh, voor de scheepvaart? M nou... Het gaat niet om die sluizen, maar het hele apparaat dat heeft ook de, het beheer van de waterwegen. Het onderzoek van de bruggen aan de onderzijde heeft dat onder beheer. Dat is, uh, buiten die sluiswachters is daar nog een heel apparaat. Doende. En daar, daar wil dus de minister in snijden, omdat dat te veel kost. Ja. En het personeel is er niet mee eens. Het demonstreert al weken, namen dan de sluiswachters. Hoeveel last heeft u daarvan? Nou, dit is de vierde uh, stakingsgolf. De eerste, die heb ik dus uh, volledig last van gehad. De tweede ben ik achter de, aan de file gevaren. Dus dat heeft één of twee dagen opgenhoud gehad. Omdat het dan natuurlijk druk is, dan is de file nog niet opgelost. En de andere twee ben ik redelijk tussendoor gescharreld, Want het zwaartepunt van de totale stremmingen, dat zit in het roergebied. En hier, waar wij hier momenteel zijn, wordt beperkt geschud. Dus daar scharrelen we nog een beetje tussendoor. Maar okay. mensen die dus altijd in het roergebied varen, die zijn al vier keer... En die zijn de klos, zeg maar. En die zijn de klos in die zin dat het zijn geld kost? Want wat, wat, nou, je kunt niet nee, varen op tijd? Mevrouw, het is net als met een vrachtauto een schip moet varen. Als een schip stil verdient hij niks. Dan kost het u alleen maar geld. Dan kost het diegene die totaal stil die kost het geld, ja. Hmm. En om wat voor bedragen hebben we het dan? Nou, daar is denk ik wel een makkelijke vuistregel voor. Een schip van 1000 ton is 1000 euro, een van 2000 is 2000 euro. En dan kan ik er hier en daar wel 100 euro naast zitten. Maar dat is denk ik wel een hele een vuistregel die u kunt hanteren. Per dag? <coughs> per dag. Tja, nou, dan kunnen wij ons voorstellen dat u het zat bent. Wat gaat u ja. doen vandaag samen met uw collega's? Nou, u de, deed de, de, een de demonstratie. Het heet op zijn Duitse Maanwagen. Dat is iets, iets zachter. Wij gaan daar echt niet joelen en roepen en, uh, en er een carnavaleske toestand van maken. Wij willen daar duidelijk aanwezig zijn. En er, gaan, er komen uit Nederland enkele mensen die het proberen uit het woord te gaan voeren... om duidelijk te maken wat het ons kost om dat te stilleggen... en dat deze acties buiten proporties zijn. En ze willen dit tot 22 september willen ze dat volhouden, dan zijn hier verkiezingen. Dat is ons volkomen onduidelijk wat daar de policy achter is... Want er zitten de ministers, die gaan hun vingers er niet meer aanbranden branden. En de nieuwe, ja, die moeten zich daar eerst inwerken. Dus dit kan nog heel, heel erg lang duren. En u heeft geen enkel begrip voor de acties van de sluiswachters in Duitsland? Nee. Duidelijk. Ten, ten, ten ene male niet. Goed. En voor de rest gaan wij geen partij kiezen in het conflict. Wij willen gewoon vrije vaart hebben. Er worden hier knaalkosten betaald om op het knaal te varen. En wij willen gewoon vrije vaart Popko Hornstra, binnenvaartschieper, ligt op dit moment in het kanaal bij Minden. Dank u wel hoor, voor de toelichting. Oké, okay, goedemorgen. In, maar vooral ook buiten China, wordt het het proces van de eeuw genoemd. Tegen de gevallen partijbonds Bo Xilai, daar hoort u straks meer. We gaan eerst uh, ver terug in de tijd, naar Johannes Vermeer. De schilderijen van de meester uit Delft gaan namelijk opvallend vaak over muziek. Maar wat weten wij eigenlijk over muziek in de Gouden Eeuw? Nou, de tentoonstelling Vermeer en Music in Londen werpt een nieuw licht op de belangrijke rol die muziek speelde in het sociale leven van de Jonge Republiek. En correspondent Arjen van der Horst ging kijken en luisteren. We weten hoe de schilderijen van Johannes Vermeer eruit zien, maar zouden ze zo geklonken hebben? <tied> Muziek en geluid associeer je misschien niet automatisch met de overdadige beeldtaal van de meesterwerken uit de Gouden Eeuw. Maar in de jongste tentoonstelling over Johannes Vermeer in de National Gallery in Londen staan ze centraal. Who played music? What sort of music was played? Wie speelde er muziek en wat voor muziek speelde ze? En how muziek permeated. Life in the 17th Hoe werd muziek beleefd in de Republiek der Nederlanden van de 17e eeuw? En dat is het beeld dat deze tentoonstelling volgens conservator Betsy Wiesemann moet oproepen. How artists represented that. Muziek was een favoriet onderwerp van Vermeer. Neem nu muziekles, een werk dat uit de privécollectie van koningin Elizabeth komt. Het toont een beide ruimte waar een jonge dame achter een virginaal zit met de muziekleraar die op het instrument leunt. Het is een meesterlijke compositie van ruimte, licht en kleur. Een derde van de schilderijen van Vermeer gaat over muziek. Curiously, there's no evidence that he himself ever owned a musical instrument. Maar we weten alleen niet of Vermeer ook zelf een instrument bespeelde. Wat we wel weten, is naar wat voor soort muziek hij luisterde. Muziek die de bezoekers van de tentoonstelling ook zelf kunnen horen. De I mean, meest obvious composer voor for, mij is Svelink. Zo so speelt een ensemble van de Academy of Ancient Music... tussen de schilderijen muziek uit de 17e eeuw. Zoals van de componist Jan Pieterszoon Svelink en andere componisten uit die tijd. Other composers we've um, researched. Um, I think records have been very good. We found some shop, some Schenk. Julian Perkins speelt op een clavesymbol... op een identieke kopie van een instrument uit de tijd van Vermeer. What we know is that a lot of music was made in the home... Wat de muziekcultuur in de Nederlanden toen anders maakte dan de rest van Europa, was dat muziek vooral in de intimiteit van de huiskamer werd gespeeld. Muziek is part of everyday society, impromptu gatherings. So is part of social structure. Het waren vaak spontane bijeenkomsten en deze kleine kamerconcerten waren ook een belangrijk onderdeel van het sociale leven van de Jonge Republiek. The impression one has, it was all very impromptu and intimate. De schilderijen geven een uniek kijkje in deze privéwereld. Het is de intimiteit, de muziek in de besloten kring, deze sfeer die Julian Perkins met zijn muziek probeert op te roepen. It is rare and it's a great privilege. Voor muziciers is het ook een unieke ervaring om tussen de beroemde schilderijen van de Gouden Eeuw te spelen. En het inspireert ze tot een wisselwerking tussen de twee kunstvormen. And het geïnspireert een soort. een of, uh, conversation met de art. De tentoonstelling Vermeer and Music is nog te zien tot en met 8 september. Moet je wel even naar Londen, naar de National Gallery. Het is tien over half zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In een provinciestad ver weg van de hoofdstad Peking is het proces tegen de gevallen partijbond Bo Xilai begonnen. Het wordt de zaak van de eeuw genoemd. Hoe zat het ook maar weer met Bo Xilai en zijn vrouw? Het is het grootste nieuws in China in decennia. Het is een like Hollywood-movie. Het schandaal rond Bo Xilai, de ambitieuze en populaire partijsecretaris van Chongqing, begon op 6 februari 2012. Met de vlucht van zijn pas ontslagen politiechef Wang Mijun naar het Amerikaanse consulaat in Chengdu. Een machtsstrijd met zijn baas Bo lag er aan ten grondslag. Het vergrootglas kwam daarmee ook op Bo te liggen en meteen werd er gespeculeerd over zijn politieke toekomst. Een paar dagen na het volkscongres in maart... zei toenmalig premier Wen Jiabao op een ingelaste persconferentie... dat de leiders van Chongqing van de lessen van politiechef Wang moesten leren. De volgende dag werd Bo uit zijn functie als partijsecretaris van Chongqing ontheven. Maar dat was nog niet alles. Wat volgde was de zaak Neil Haywood, de Britse zakenman die behoorde tot de inner circle van de familie Bo en die dood werd gevonden in een hotel in Chongqing. The controversy over Bo Jilai en and the suspicious circumstances of Neil Haywood. This is a really serious charge for a senior political leader's wife. The death of businessman Neil Haywood in China is De lokale autoriteiten verklaarden meteen dat dit het gevolg was van drankmisbruik. Maar op verzoek van Groot-Brittannië kwam er een onderzoek... en werd duidelijk dat Heywood vermoord was. Blijkbaar had politiechef Wang daarvan geweten... toen hij zijn toevlucht zocht bij de Amerikanen. De zaak kwam in een stroomversnelling. Niet lang daarna werd Bo uit het politbureau gezet... en gerechtelijk onderzoek gestart. Zijn vrouw, Gu Kailai, werd gearresteerd... op verdenking van de moord op Heywood. Wat er echt gebeurd is, weet niemand zeker... Maar volgens veel politieke commentatoren in China... had Bo vooral te veel vijanden in de partij in Beijing... en kwamen de schandalen rondom zijn persoon als een geschenk uit de hemel. Ik denk dat Bo veel vijanden in Beijing had. En als dit kwam, was het een De zaak Bo Xilai. duur gesprek met China-deskundige Gary van Pinksteren. Zij is in China en volgt de rechtszaak. Verkeersinformatie nu. We gaan naar de ANWB. Edwin Gerritsen, goedemorgen. Morgen, Lara. Staat er al wat? Nee, helemaal niks. En we uh, verwachten ook niet veel vandaag. De dagelijkse files zijn nog niet terug van vakantie. Er is straks wel wat kans op vertraging aan de noordkant van Amsterdam... en rond Rotterdam. Goed. Nou, dan uh, spreken we je later, uit. Oké, tot straks. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Ronald Koeman had zich de start van het voetbalseizoen wel wat anders voorgesteld. De eerste drie competitiewedstrijden werden allemaal verloren. Een record voor Feyenoord. Negatief record. Mogelijk is vanavond de ommekeer in de Europa League. In Rusland is Krasnodar de tegenstander. Dat is toch een pittige loting, want het Russisch voetbal heeft zich sterk ontwikkeld de afgelopen jaren. En toch hoopt Koeman dat zijn ploeg hier de negatieve reeks kan doorbreken. Je hebt gevoel en ideeën bij, bij het elftal op basis van, van training en vooral wedstrijden. en uh, Ik denk dat, uh, dat de wedstrijd van afgelopen weekend heeft aangegeven... Dat er, uh, dat er nog heel veel spirit in het elftal zit. en uh, Het was voetballend ook beter. Het kan en moet beter. Want anders heb je in zo'n wedstrijd nog zelf uh, meer kans dan, uh, dan een kleine nederlaag. Ik denk wel dat dit een type tegenstander is waarin we uh, wel getest worden... Uh, of, uh, of we dat door kunnen zetten. En uiteindelijk uh, moet, moet resultaat het resultaat uh, de ultieme bevestiging zijn. En, uh, en dit zijn twee wedstrijden. Het is een andere competitie en de uh, zaak is om, uh, om voor een goede uitgangspositie... te zorgen waar we volgende week thuis uh, het af kunnen maken. En dat is, dat is heel belangrijk. Hoe sterk zijn deze mensen? Ja, nou, ze zijn sterk en uh, dat weet je pas als je, als je ermee gaat bezighouden. Want uh, Krasnodar heeft uh, pas afgelopen weekend na, na 26 wedstrijden een wedstrijd verloren in een competitie met, met grote Russische clubs. Dus dat geeft wel wat aan. Dat geeft ook aan dat ze, dat ze moeilijk te kloppen zijn. De, de, alle uitslagen zijn redelijk altijd uh, klein en, en krijgen weinig calls tegen. Nu in de competitie ook hebben ze ja, net zoveel calls voor als tegen. Het is, het is een moeilijk bespelbaar team wat, wat graag wil dat de ander het spel maakt. En, en ja, wacht op fouten. En, uh, alleen als ze, als ze achter staan dan, dan gaan ze wat meer doen. Dus. Ja, dat geeft wel aan dat het, uh, dat het gewoon een pittige tegenstander is. Ja. Hoe belangrijk is het voor jouw ploeg om dadelijk echt uh, die poelfase in te gaan... en dus uh, de komende maanden ook Europees voetbal te spelen? Ja, dat is uh, voor iedereen belangrijk. Voor de spelers, voor de trainer, voor de, voor de club. Ja, vorig jaar hebben we de kans niet weten te benutten. We krijgen nu voor de tweede keer de kans. En uh, ja, alles is gericht om, uh, om de poolfase te halen. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is... Uh, en, en... Ja, dat zullen twee zware potjes gaan worden. Ronald Koeman en Han Kok die sprak met hem. Vanavond speelt ook AZ in de playoffs van de Europa League uit tegen het Griekse Atromitos. Volgende week dan de returns en dan weten we hoeveel Nederlandse team het hoofdtoernooi van de Europa League hebben bereikt. hoorde u van David Bowie. Het is een combinatie van voetbal en ijshockey. en dan op wieltjes. En het heet rollerssoccer. of in goed Nederlands skatevoetbal. Dat is een kleine sport. Wel, wel eentje met een eigen wereldkampioenschap. En dat begint vandaag in Zaandam. En wij gaan praten met de toernooiredirecteur en trouwens ook speler van het Nederlands team, Max de Winter. Goedemorgen. Goedemorgen. Skatevoetbal, het was voor ons uh, nieuw. Is dat heel erg? Ja. Absoluut niet en dat verbaast mij absoluut ook niks, want het is inderdaad een, uh, ja, een pioniersport uh, in Nederland. Het is uh, sinds 1995 uh, ontstaan in uh, uh, San Francisco en ja, overgewaaid naar Europa en sindsdien wordt het uh, gespeeld. We zijn ook het enige team in Nederland, dus wat dat betreft... Uh, ja is het een redelijk nieuwe sport. Oké, okay, ja. En Klein dus ook, u zei dat al. Um, wij hebben even zitten kijken naar een kleine compilatie van beelden... van uh, skatevoetbalwedstrijden. Ik vond dat er wat ongemakkelijk uitzien. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf al moeite om een goede schaar te doen op het veld. Het gewone voetbalveld. Hoe uh, gaat dat met skates aan? Um, nou, met skates uh, maak je diezelfde schaak op zich wel. Uh, het enige is dat, dat je natuurlijk rekening moet houden dat je op wieltjes bent en dat je aan het graaien bent. Ja. Uh, het zijn natuurlijk wel spelers die kunnen skaten en die hun balans op, uh, op schers kunnen houden. En daar draait het ook om uh, bij het voetbal je balans uh, weten te vinden. Ja, Dus het is extra moeilijk, dat wilt u maar zeggen. Um, het geeft een extra dynamiek aan de Ja, ja. <lacht> ja dat zagen we ja. Is het niet ontzettend blessuregevoelig trouwens. trouwens? Dat valt dus juist mee. Want uh, met name uh, wat wij zien is dat oudere mensen deze sport goed kunnen beoefenen. Omdat Aha. op een gegeven moment, als je aan het voetballen bent, dan gaan de gevrichten opvrijden. Ja. En op het moment dat je op skates bent, dan maak je sli uh, slijdende bewegingen. Uh, ten opzichte van uh, constant die dreun op, uh, op de gewrichten, Waardoor je eigenlijk minder blessuregevoeligheid uh, hebt ten opzichte van uh, gewoon voetbal. We zien dus ook dat... Uh, uh, met name mensen fijn vinden die hun voetbalcarrière gestopt zijn om deze sport op te nemen. Omdat ja, eigenlijk het, min, het minder blessure is. Ja, ja, tuurlijk, je, je knalt een keertje tegen elkaar aan. En, uh, ja, net zoals met, uh, met elke sport uh, zit er nou. natuurlijk een blessurefactor in. Maar ja. hij is toch minder, zien we. Maar meneer De Winter, ik ben nog wat ouder, maar ik zie mezelf al ontzettend hard op mijn gezicht gaan met deze sport. Ik ook. Dan breek je toch van alles, of niet? Ja, dat ligt natuurlijk ook aan de, aan de ervaring uh, op skates. Um, uiteraard uh, staat en valt iedere sport bij, uh, bij het oefenen, oefenen, oefenen. Dus ja. wat dat betreft uh, zien we ook dat de teams die meespelen, dat die toch al meerdere jaren aan het uh, spelen zijn. En ja, dan krijg je op een gegeven moment echt meer die de focus op de strate strategische kant van het voetbal. De, uh, het kan ook een beetje, uh, zag ik lijken op, uh, op ijshockey af en toe uh, mag er flink gebeukt worden, een duw gegeven worden, schouderduw. Maar kijk, het is onoverkomelijk, als je op skates bent inderdaad, dat, uh, dat je elkaar uh, aankaakt. Dus wat dat betreft zijn de regels iets uh, meer, uh, uh, ja, zeg maar, fysiek dan ten opzichte van gewoon zaalvoetbal. Het is wel een combinatie van uh, zaalvoetbal en ijsvoetbal. Je kan dus bijvoorbeeld wel inderdaad af en toe, als je allebei voetbal gaat, met de schouders tegen elkaar aan. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld het pootje lichten van achter, ja, dat is gewoon een gele kaart. <laughs> en hoe rem je? Want uh, je, je hele vloer gaat er toch aan? Of, of speelt u op een speciale vloer? Nou, wij spelen uh, dit jaar het WK in sport van de Struik in Zandam. En uh, daar, dat is een vloer die speciaal is gemaakt voor, uh, voor rollersporten. Um, dus ja, helemaal erop ingericht om uh, gewoon het rub op de wieltjes uh, gewoon te kunnen weerstaan. Maken we kans en, op een titel? Nou, schattig dat je dat vraagt. Want uh, wij maakten in het verleden niet heel veel kans... omdat we nooit ons hele team konden kon sturen. We zijn een... Uh, ja, echt een multicultureel team in Nederland ja. en uh, ja, dat betekent dat er een aantal jongens gewoon niet altijd naar de wedstrijd in het buitenland kunnen. Met name omdat het een ja, toch ook nog niet een uh, zeer grote sport is, ook voor de sponsors. En dit jaar kunnen we eindelijk, omdat we thuis organiseren, alle jongens opstellen die, die we graag een keer zouden willen opstellen in een, uh, ja, een compleet team. En Aha, ja, dus dat staat er. een WK-titel eindelijk is voor Nederland? Nou, dat hangt helemaal van vandaag af. We hebben vandaag om tien vanaf twaalf de eerste wedstrijd tegen Brazilië. En uh, ja, dat is de nummer één van onze boel. En ik denk zelf dat we ze kunnen pakken. Dus uh, nou, ja, dan. Uh, het hopen. Denken wij dat met jou mee en wensen je veel succes. Dankjewel. Dank voor de toelichting over okay. het uh, skatevoetbal. Max de Winter, toernooi-directeur in SP. Het NOS Radio en Journal Media overzicht mogelijke gifgasaanval in Syrië domineert de voorpagina's van de ochtendkranten in schokkende foto's. Volkskrant citeert een verpleegkundige in een noodhospitaal in Damascus. Ze kwamen hier binnen met toegeknepen ogen schuim rond de mond, vertelt hij. De aanval schokte de wereld volgens de Telegraaf. De trouw heeft het over afschuw over de doden. Het Algemeen Dagblad komt cynisch en de wereld kijkt toe. Bijna de hele wereld trouwens, want Metro laat het onderwerp vanochtend helemaal links liggen. In de Telegraaf aandacht voor de omstreden pensioenplannen van staatssecretaris Kleinsma. Achter de schermen zou het kabinet broeden op een aanpassing van de plannen... om zo uh, ze door de Senaat te kunnen loodsen. Voor de zomer gaf geen enkele oppositiepartij in de Tweede Kamer steun... aan de versobering van het pensioenstelsel. En het kabinet probeert nu te voorkomen... dat 3 miljard euro aan besparingen in rook opgaan. In de Volkskrant een reportage over botten obers in Parijs. Wie kent ze niet? Toeristen kiezen steeds vaker voor andere steden. En volgens de hoofdstad zou dat zomaar kunnen komen... door de onbeleefdheid van het horecapersoneel. Voorbeeldje ja. uit het artikel. Spaanse toerist loopt een Parijse bistro binnen en vraagt... kan ik hier gaan zitten? Reactie van de ober. Kijk om je heen. Er zijn toch geen lege tafeltjes? Heel gezellig. De Telegraaf meldt dat Indonesië helemaal niet zit te wachten op excuses van Nederland. heeft de ambassadeur van Indonesië gezegd. In de relatie met Nederland willen we vooruitkijken niet achteruit. Zei ze gisteren ter, tijdens de viering van de Indonesische onafhankelijkheidsdag. Wat haar betreft geen sorry dus als Rutte in november op handelsmissie gaat naar Indonesië. En in spits nog de voorbereidingen van studentenverenigingen op de nieuwe minimumleeftijd voor alcoholgebruik. Want ook bij de studentenvereniging mag vanaf 1 januari onder de 18 geen druppel worden gedronken. En zo dadelijk naar het journaal met Dorat Megens praten we u bij over uh, de aanval in Syrië. Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.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 Vanavond in bureausport. Een bezoek aan de grootste cultclub der Welt, FC St. Pauli. Beoefenen we de sport taekwondo en is er zoals iedere dag een column van Joep van Hek. Centraal in deze reeks de quiz Met vanavond de strijd tussen de atleten en de tennissers. Oftewel Rutger Smit en Gregory Sedok tegen John van Lottem en Paul Haarhuis. Sport vanavond bij de Varen, half acht, Nederland 3.